...is even jong met het NOS-journaal. De Europese Commissie 14 meer geld gaan uitgeven. De begroting zou met 150 miljard euro omhoog moeten... ...waardoor die in 2020 uitkomt op 1083 miljard euro. In de huidige begroting die tot en met 2013 loopt is dat 925 miljard euro... De nieuwe begroting van de Europese Commissie werd gisteravond gepresenteerd. De stijging van de uitgaven zal waarschijnlijk tot veel verzet leiden bij verschillende lidstaten, waaronder Nederland, Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland. Om een deel van de stijging op te vangen stelt de commissie een Europese BTW voor en een Europese belasting op financiële transacties. Op het strand bij Egmond aan Zee zijn 14 buisjes met een gevaarlijke stof aangespoeld. Het RIVM onderzoekt om welke stof het gaat. De bezoekers van zes strandpaviljoens in de buurt mogen uit voorzorg niet naar de waterlijn. En mensen die daar strandhuisjes hebben is gevraagd binnen te blijven. Komende ochtend wordt 21 kilometer kust afgezocht om te kijken of er nog meer buisjes liggen. De kustwacht onderzoekt waar ze vandaan komen. Op vliegveld John F. Kennedy in New York hebben gisteren verschillende vluchten vertragingen opgelopen omdat er schildpadden op een van de start- en landingsbanen liepen. Zo'n 150 dieren waren op weg naar het strand dat vlak naast het vliegveld ligt om daar hun eieren te leggen. Het personeel van het vliegveld moest om de haverklap uitrukken om een schildpad van het asfalt te halen. Uiteindelijk besloot de verkeersleiding al het vliegverkeer via de andere start- en landingsbanen te laten lopen. De schildpaddentrek is een jaarlijks terugkerend fenomeen op John F. Kennedy Airport. Het weer, vannacht weinig bewolking met minimaal rond 11 graden. Overdag afwisselend zon en stapelwolken. In de loop van de ochtend wat buien en ook smiddags kan er wat vallen. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOM. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. zon. Zee. Zandvoort. En zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht. Mijn van Zandvoort ook op TV. ZFM Text TV op kanaal 45. ZFM. Niemja, toch kun je jij de <middels> bagger killen? Vandaag In de zon, zon, zon Vroeg in de ochtend Mooiste meisje dat ik ooit heb gezien Niets aan de hand, hand, hand De liefde roept mij Ga je met me mee? Het komt vandaag in de zon, zo, zo. Vroeg in de ochtend. mooiste meisje dat ik ooit heb gezien. Niets aan de hand, hand. hand. De liefde. Bam. En ik geef je dat van mij Ga je met me mee naar het strand vandaag In de zon, zon, zon, nog in de ochtend Het mooiste meisje dat ik ooit heb gezien Want tijd gaat snel Je leeft maar één keer Op het eerste gezicht En vooral dat wij zijn, dat is alles wat ik wil Dus ga je met me mee naar ja, de stand vandaag In de zon Je dacht van mij geef me, hart, geef, me hart, geef me je hart, wees niet bang Geef me je hart, wees niet bang Geef me je hart, wees niet bang En ik geef je dat. bed with me? Did you? Um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 Who's good? here. I feel like my only friend Is the city I live in The city of Angel, Lonely as I am Together with cry. I drive on the streets cause kisses the wind and I'll never